Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De Twentse neuroloog Jansen Steur wil niet meewerken aan een psychologisch onderzoek. Dat heeft zijn advocaat gezegd tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Almelo. Waarom Jansen Steur niet wil meewerken is niet duidelijk. Hij was niet op de zitting aanwezig. Zijn advocaat liet blijken dat het onderlinge contact moeizaam verloopt. Jansen Steur wordt verdacht van 21 strafbare feiten. Onder meer vanwege verkeerde diagnoses en onnodige behandelingen. Huisartsen en apothekers kunnen in januari nog niet meedoen aan de landelijke uitwisseling van patiëntgegevens. Dat blijkt uit de uitgewerkte plannen voor de doorstart van het omstreden elektronisch patiëntendossier. Huisartsen en apotheken moeten wachten vanwege de kritiek op de veiligheid van het uitwisselingssysteem. Ziekenhuizen kunnen vanaf januari wel landelijk patiëntdossiers opvragen, maar alleen als patiënten van tevoren toestemming hebben gegeven. De politie Haaglanden neemt de bedreigingen tegen de agent die een jongen heeft doodgeschoten uiterst serieus. Op het perron van station Holland Spoor is gekalkt dat de agent dood moet. Het korps zegt dat het bedreigen van een politieman strafbaar is en absoluut niet getolereerd wordt. De jongen van 17 werd zaterdagochtend op het station doodgeschoten. De politie dacht ten onrechte dat hij een wapen had. Het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in amsterdam Osdorp moet weg. De rechter vindt dat het er onveilig wordt, onder meer door de kans op maag- en darminfecties. Ook veroorzaakt het tentenkamp overlast voor de buurt. Waarschijnlijk wordt het kamp vrijdag ontruimd. In Jemen is een Saoedische diplomaat doodgeschoten. Dat melden media op basis van Jemenitische diplomaten. Over de toedracht is nog niets bekend. Jemen strijdt op het Arabische schiereiland al maanden tegen Al-Qaeda. Daarbij wordt het land geholpen door Saoedi-Arabië. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon, in de kustgebieden vallen enkele buien. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A15 tussen Rozenburg en Ridderkerk. En op de A16 tussen Breda en de Belgische grens. Tot zover de verkiezingen.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 Roxanne van de police of zo oh, so maar. Oh, so hey, het heet Locked Out of Heaven. Oh, oh. Oh, yeah. en dit zou gewoon Roxanne kunnen. Roxanne! Hij klinkt ook net zo. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, we doen nog één plaatje en dan gaan we weer live, dames en heren, want eh, dat is veel belangrijker natuurlijk. Keep your head up hatedly, en and this from Ben Howard I spent my time watching the spaces that have grown between us and I cut my mind.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 wildflowers oh Straks al dames en heren, u kunt natuurlijk ook gaan stemmen op onze vinyljaren Top 20. Dat moet u wel doen, hoor. Dat is leuk. Uh, u kunt dat doen via www.devinyljaren met een y schrijven vooral, want anders kom je er niet op. Daar staat de prachtige lijst van de LP's die we dit jaar gedraaid hebben. En uh, daar kunt u op stemmen. De formuliertje stuilt, vult u vijf platen in. En de plaat die op nummer 1 komt, die krijgt natuurlijk gewoon vijf punten. En zo tellen we af tot één. En uh, 19 december gaan we drie uur lang, maar liefst drie uur lang, die LP top 20 van de vinyljaren uh, draaien. En uh, er begint zich al wat leuks af te tekenen. En ik ben met de huidige nummer 1, die nu nummer 1 is, dat ben ik heel blij. Dat is namelijk Concert voor Bangladesh van George Hansen. Ja, <laughs> Maar of dat het zo blijft, dat weet ik natuurlijk niet. Dat uh, zullen we afwachten. Maar in ieder geval, uh, het begint zich een, leuk, een beetje leuk af te tekenen. Uh, we gaan uh, weer luisteren naar Bram. En uh, als ik het goed heb, uh, gaan we de nummer horen wat je nog nooit gespeeld hebt, zei je? Nou, het lijkt me wel leuk om even een stukje... te. Even... Oh, ik hoor geen... Wacht oh, even, ik doe iets verkeerd, sorry. Ja, uh, zeg het nog eens. Ik herhaal mezelf. Maar... Ja. Het lijkt wel leuk om even... Nee. Maar ik hoorde net al jullie een beetje oefenen en toen dacht ik van, hé, hey, dat is een bekend nummer. Ja, dat is uh, verwerking voor alle weeskindjes in Nederland. Ah, oké. Okay. Dus nou. zijn jaren Ja, nou, ik ben ook een weeskindje mijn ouders zijn ook dat. Jou, dan uh, is, is het ook voor mij? Mag ook oh ja, nou, dan moet ik eerst de tekst weten. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, dames en heren, Bram Paul Bakker, Kees van der Laarzen en Fred Hopman. Rook een sterke gaslucht, Die kwam uit De kelder vandaan Maar daar Was het hartstikke donker Dus Stak zij een lucifer Aan Breng toch O oh breng toch O oh breng toch mijn dierbare Terug, ja terug Breng toch In een tropische baai, die oude kon best heel snel zwemmen, maar toch niet zo snel als die haai. Breng toch. bij de brandweer. Een stoerder vent is er niet. Hij was eens een brand aan het blussen. Toen er iemand riep: dynamiet, breng voor. Mijn zuster ging eens huntje jumpen. zij is voor de duvol niet bang. Het koord was getest en goed stevig, alleen een paar meter te lang. Breng toch, oh, breng toch, oh, breng toch mijn dierbaren terug, ja terug. Breng toch, oh, breng toch. Oh, breng toch mijn dierbaren terug. Mijn ouders zijn springer, Want dat is een prachtige sport. Hun scherm ging gegarandeerd open. Toen het vliegtuig in zee was gestort. Breng toch, oh, breng toch. Oh, breng toch mijn dierbaren terug. Ja, terug. Breng toch, oh, breng toch, oh, breng toch mijn dierbaren terug. Jezus, wat een ellende allemaal weer. Niet te geloven. Nou, ja, hij zit inderdaad voor alle weeskinderen. Dat is niet te geloven. Dus, uh, nou, dat is mooi. My Bonnie is over the ocean. Dat was uh, eigenlijk natuurlijk de basis ervoor. Maar dat had u natuurlijk al lang herkend daar thuis. Uh, Bram met Paul Bakker en Kees van der Laarzen en Fred Hopman, dames en heren, zijn live hier in de studio. Uh, ik weet niet of de webcam ze doen, anders kunt u dat zelf controleren. Kunt u dat ook zien? Uh, dan zijn ze nog op de teve ook. Maar in ieder geval, u kunt ze horen en dat is, al, is het alleszins de, de moeite waard. Uh, we gaan, nog, we gaan nog, nog meer horen, dames en heren. Want ik vind het zo leuk dat uh, we draaien, platen draaien, kunnen we altijd nog. Dus, wat is het volgende nummer? Ik vind nu werkoverleg platen, dames en heren, is altijd wel handig. Werkoverleg. Ik vind eigenlijk dat ene nummer wel mooi, dat Eend uh, No Sunshine. Wat, of tenminste wat. Uh, oh ja, ja, ja. Ja, nou, ja die vind uh, ik wel uh, erg mooi hoor. Nou, nee, dat doen we niet hoor. Ja. Wij vind doen ook ja. Nou, doen we even uit het zicht. Ja. <laughs> Oké, okay. hoe heet het? Uh, uit het zicht. Uit het zicht. Weer mooie Want zij verdween voor goed uit zee. Na een koude, donkere nacht Begint er weer een mooie gang Kan ik door op eigen kracht, Toen ze uit het zicht verdween het was het of de zon opeens weer schreef Met die vampier terug in het kist val ik niet langer in de wind Het was of de zon opeens weer schreef En zo, en zo, en zo, en zo, en zo En zo, en zo, en zo, en zo, en zo En zo, en zo, en zo, en zo, en zo Wordt de wereld mooi en leeg zij verdween voor dat zin Na ellende die ik had Nu geen schaduw op mijn pad. Nu het geluk weer naar me lachen Kan ik door op eigen hand Nu geen schaduw op mijn pad. De ochtend is zo schoon en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 En zo, en zo en zo en zo en zo en zo en zo en zo en zo Wordt de wereld mooi en leeg, want zij verdween voor goed uitzicht De ochtend is zo schoon en vreemd Bedoeld te zijn zoals het is Met zoveel ruimte hier voor mij Voel ik me voor het eerst weer vrij ik niet langer de Als we nou allemaal twee keer zo snel klappen, dan is het net of we in het concertgebouw zitten. Ja, hartstikke mooi. Ik heb trouwens nog een verzoeknummer. Ja, ja nou, ik, ben, ik ben nou los hoor, ik ben nou los. Ik ben nou helemaal los. Want ik, ik, uh, ja, ik er staat nog zo'n mooi liedje op die cd, wat, wat, wat wel bekend is, wat iedereen waarschijnlijk ook wel kent. Maar wat zo verschrikkelijk leuk is, omdat er een hele aparte tekst op zit. En dat is dat nummer Schemer. Schemer? Schemer, Schemer van, uh, van, uh, van, van Gordon Lightfoot. Van Gordon Lightfoot, ja. Sundown heet het, hè, geloof ik. Ja. Ja. Ja. En dat is, dat is een mooi liedje. Dat kent u allemaal, dames en heren. Dat zal misschien. Dank u nu even van dus dat ook weer. Maar dat maakt niet uit. Als u gewoon even goed luistert, dan weet u gelijk waar het over gaat. Ik hoop dat de heren dat ook, ook gaan spelen. Ik vind het zo'n mooi liedje. Schemer van Bram. Als ik je diep in je ogen kijk, zie ik hemel en huil allebei tegelijk. Subliem, geluk hoef ik niet, maar ik vermijd graag het zeer, al het leed en verdriet. Als straks de schemer weer komt, gaat de dag weer verloren, is de cirkel weer rond.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 Met een hop uit de appel maakt de slang je wijs, Maar met het begin van de kennis eindigt het paradijs. Sublim, geluk hoef ik niet. Maar ik vermijd graag het zeer, al het leed verdriet. Als straks de schemer weer komt, gaat de dag weer verloren. Is de cirkel weer om. Met die halfnaakte lijven is verleiding steeds groot. maar met alleen lage lust doet ware liefde dood. geluk hoef ik niet, maar vermijd graag het zeer alle leed en verlie. Als straks de schemen weer. Ja, ik vind het echt heel mooi. Prachtig gedaan. Nummer van uh, Gordon Lightfoot, origineel. Dat heet de Sundown. Maar uh, dit klinkt. Uh, ja, zo zie je maar, jongens, wat je met weinig middelen. toch prachtige muziek kunt horen. Met alleen een contrabas en een akoestische gitaar en een prachtige stem. Um, ja, ik kan er geen genoeg van krijgen, jongens. Dus uh, doe nog maar wat. We uh, hebben nog even eventjes de ja, tijd. Ja, ja. Want om vijf over half twee komt onze razende nou, zullen reporter. We... Ja, dus, zullen we doorgaan? Uh, door... Nee? Ja, ja, ja. Neil Young, dat is ook zijn oude krakers. Zullen we daar wat van doen? Ja, dat vind ik altijd, dat is natuurlijk altijd de moeite waard. Ja. Weer even werk overgelegd, dames en heren. Dat is altijd wel handig. Even gesnuffel in de papieren en zo. En uh, dan gaan we... Wat lukt er nou Gaan we horen? Van die draaien, we draaien uh, niks. Uh, nou, Neil Young die heeft... Uh, uh, tell me why. Oh, die ja. Ja. ja. Die en, ken ik. Er was één, één zinsnede en dat was... Tell your lies later. Ja? Nou vertel je leugens later. Nou ja, daar is de rest van de tekst eigenlijk. Aan ja, daar heeft de tekst zich geworteld en naar alle kanten uitgegroeid. Oké, okay. ik wou nog even zeggen. Als u uh, toevallig uh, uh, interesse heeft in de cd-branding, dames en heren... Uh, dan kunt u dat gewoon, als u dat wilt... Uh, ik weet niet, wat kost die? Uh, tientje. Tientje, kijk, dat is toch geen geld voor een cd vandaag de dag. Dus als u uh, hem hebben wilt... geeft u dan even een berichtje op onze Facebookpagina... Um, dat kan, of u kunt ook een, uh, oh, dan weet ik het adres niet helemaal meer. Oh, ja dat is geloof ik, uh, Zandvoort Lunch, kunt u ook heen sturen, apenstaartje gmail.com. Daar hebben we een e-mailadres, daar kunt u heen sturen, dus zandvoortluncht, uh, apenstaatje@gmail.com. gmail.com. En u kunt, het, uh, u kunt het ook doen op onze website. onze website, het site van Facebook met name, Zandvoort Lunch. Uh, heet het op zijn Facebook en daar kunt u gewoon eventjes een bestelling plaatsen. En dan zorgen wij verder dat u de cd thuisgestuurd krijgt of wat dan ook. Of kunt afhalen bij de studio of weet ik veel, we verzinnen wel wat. Goed, we gaan weer luisteren naar Bram. Ik vlieg met wassenpleuken voor de zones te heen. Denken weinig grond, maar veel die wadige strand. Be the same to Te zweven en te vallen over een vast bestaan. Neil Young schreef het oorspronkelijke liedje. Tell me why. Het kwam van. Uh, het stond op de LP After the Gold Rush zelfs. Prachtig liedje. We hebben het ook nog eens samengespeeld trouwens. Met, uh, Tijdens Music Back to the Living Room of zo hebben we het ook nog eens gedaan. Fantastisch nummer met een Nederlandse tekst, natuurlijk, van uh, Fred Hopman. Nou, heren, ik vond het geweldig om jullie in de studio te hebben. Ik vond het echt heerlijk. En uh, ik zou zeggen, laten we nog één nummer doen. En, uh, want we moeten ook straks nog even tijd maken voor onze razende reporter. Voor uh, Joop, met zijn plaatselijke nieuws natuurlijk. Dat moeten we ook nog even doen. Dus uh, we gaan nog één nummer doen. En. Uh, dan, uh, ik zeg het nog maar een keer, dat als u het uh, leuk vindt om die CD te hebben, dan kunt u die gewoon, uh, stuurt u ons even een berichtje op uh, zandvoortluncht, uh, uh, uh, weet ik veel. Uh, in ieder geval op onze Facebook, Ga gaat gewoon naar Facebook en dan zoek je zandvoortluncht, dan kom je vanzelf bij ons uit. Heel makkelijk. Ja, hoor. <laughs> en dat, uh, daar kunt u, geeft u dan even uw berichtje en dan komt het allemaal goed. U kunt ook een mailtje sturen naar uh, zandvoortlunchtapenstaartje gmail.com. Het kan ook nog zandvoortluncht, En uh, dan um, komt het ook voor elkaar. Dan geven wij de bestellingen wel weer door. En uh, dan kunnen we gelijk ook een flinke provisie berekenen, 50%. <lacht> <lacht> ja, per slot verrekenen, het zijn voor allemaal slechte tijden. Niet waar. Ja. Moeten we moeten we iets doen om wat te verdienen. Nee, hoor, dat is onzin, dat doen we niet. Zo zijn wij niet. Zo zijn. Wij promoten dit gewoon. Heel leuk. Jongens, nog één nummer. En dan um, dank ik jullie hartelijk. Wat gaan we horen? thuisloos dakloos ben ik ook door druk gebruik van druk gebruik was jaren van de koop wetenschappen wees van een jaar in de goot krijg je korting op je leven ga je vier jaar in de dood geen bij jou of zijn jou in geen pensioen geen gat geen kind geen krijgen hypotheek maar tijd en bij het zat sociale werkers komen allemaal overeen volgens hun ben ik borderline of schizofreen geen saldo op de bank zwakte brood van kleur betaalde dus ook geen bonus aan de bank directeur aan en mening heb ik dikke lage lak van de grootste asociale hebben streekjes op een pak. Ben een luis in de pels van de VVD. Als maatschappelijk probleem, maar daar zit niet zo mee. Christus-EDA is volkomen van God los. En met volkspartij en vrijheid is de gewone mannenklos. Zwoele zomernachten slaap ik als een roos. Warm ik in de ochtendzon in mijn kartonnen doos. Met cola zonder prik les ik de namen door. Ontbijt op mijn gemak met koude pizzakost. Van dakloze dagen ben je elke avond moe. En s'nachts spelen ratten en kategieke boe. In kou en in regen doe je maar een half of dicht Word je pas gelukkig met wat zon hier je gezicht Je komt me wat tegen in stad en in land Mijn groot kapitaal zijn plastic tasjes samenhand Leven zit volstreken, elke dag gaat wel iets mis Reken er maar op dat het morgen slechter is Ik ben dus dak en thuisloos, zo weinig mijn lied Men ziet me liever gaan, men ziet me liever niet Leven op de straten, ik wou dat anders kon Maar als je mijn euro geeft verdwijn ik uit je horizon. Je komt me wat tegen in stad en in land Mijn groot kapitaal zijn plastic tasjes samenhand Leven zit kost rekenen. Elke dag gaat wel iets mis. Reken er maar op dat het morgen slechter is. Ja, ik vind het geweldig. Dankjewel, Fred Hopman. Dankjewel, Paul Bakker. En even uh... helemaal geweldig. Geweldig dat het, leuk dat jullie er waren. Fijn dat jullie live hebben willen spelen. We vonden het echt de moeite waard. Um, uh, we zullen jullie de opname uh, uh, over een weekje of zo... Dan, zal het, dan kunnen we het misschien eventjes dupliceren. En dan krijgen jullie het gewoon lekker terug. En dat is allemaal goed. Uh, live cd, nietwaar? Uh, wat wil je nog nog? Nee, hey, dat moet ik even overnieuw doen, sorry. Ja. Dit is wel een heel grote te tegenspraak met, uh, met wat we net hoorden. Maar ik wilde dit even aan Paul Bakker laten horen, want dat is natuurlijk een gitarist. En ik wilde hem dit even toch wel even laten horen. Dus uh, moet ik even kijken. Waar was het weer? Oh ja, Dark Moor heet die band. En uh, het, is, uh, het is van Beethoven. Aanraden. Aanraden. Luister en huiver. zo gitaar kan spelen, jongens, dan ben je toch leuk bezig. Mooi, werk. kan het wel even stellen, natuurlijk, hè? Als je zo gitaar spelen, dan, dan kan je wel wat. Uh, was het derde deel uit de moonshine sonata van Beethoven gespeeld door Dark Moor uit Spanje? Na deze plaat onze razende reporter Joop van Jr., maar we gaan eerst nog even juister naar de yes. De informaties van uh, Yes dit keer met uh, Chris Kwire en uh, Trevor Rabin uh, op gitaar. Chris Kwire natuurlijk, de bassist. Die ben ik even kwijt. Volgens mij Ellen White. Dat was niet Bill Bruford, het was Ellen uh, White, volgens mij. En uh, nou ja, John Anderson en Tony K. op. Uh, Tony John Anderson, natuurlijk, de zanger. En Tony K, in dit geval, op toetsen. Um, Owner of a Lonely Heart was dit. En we gaan nu. Uh, even kijken, gaan we nu ook doen? Oh ja, hé, hey, wat doe je nou? Terug, zit ze weer aan het computer? Oh, vries oh, oh. zal ik soms weer de pens. Oh. reporter, Joop van Nes, junior. Joopie! Goedemiddag Ruud en Anslaar natuurlijk, goedemiddag. Ja, we zijn er weer hè. Ah, ja. ja. ja. Hey, wat hebben jullie een verschrikkelijk lekker programma vandaag zeg? Ja, leuk hè. Ja, ik vond dat live muziek, ja, ik, ik zit op mijn telefoon te luisteren. Het geluid was vreselijk, maar wel hele leuke muziek hoor. Ja. Hey. Nou, het geluid is. Uh, hier in de studio fantastisch. Dus... Ja, echt <laughs> ja, helemaal lekker. Je ja, luistert er ook via telefoon. En hey, verdien ja. zo weinig met die krant dat je geen studio installatie kunt kopen. Je, je, je weet, ik, ik werk thuis en zit oh. ik op, op, op mijn werkkamer en daar heb ik geen radio. Je, en je, kan ik vind het om, om, om een nieuw uh, programma te downloaden om alleen maar via.. Zandvoort.nl te gaan luisteren. Dat doe ik niet. Dat... Oh, nou ja, oké. Okay. Nee. zorgen. dan heb dat je dat maar dat een slecht geluid. Dat ja. is dus je eigen schuld. Zo. Nou, ik, nou, ik, nou. Zal short, ik zal short op aanspreken. Oké. Okay. Goed. Hé, hey, er zijn drie hele positieve dingen in Zandvoort uh, deze, deze week te melden. Er, zijn, er komen twee nieuwe winkels en dat vind ik heel erg positief. Iedereen klaagt dat, uh, dat er winkelleegstand is. Dat is ook zo. Maar de, zo worden de twee worden erin ingevuld. De eerste is uh, op de hoek van de Kerkstraat en uh, de Torbekkerstraat... tegenover het casino zeg maar. Daar stond een pand leeg. Daar komt een heel groot lingeriebedrijf. Het is een Duits bedrijf van oorsprong. Naturana heet dat en bestaat al sinds 1917 en heeft inmiddels 49 winkels, eigen winkels in de hele Europa. Okay. In Nederland hadden ze dat nog niet. Het is een groot en die leeft al jarenlang aan groot winkelbedrijven in Nederland zoals. Die Vera, V&T, Macro, dat soort winkels, weet je wel. Uh, maar een eigen winkel hadden ze nog niet. Nou, die gaan ze in Zandvoort beginnen. De specialisatie is, zoals ik al zei, lingerie, nachtgoed, eh, maar ook badgoed. En ook voor de heren. En, en verschillende prijsklasses maar en verschillende labels van exclusief en extra Oké. Okay. Nou, dan kan jij jezelf uitleveren, uitleven, Ruud. Ja. Blijf me lachen. Nou, dat heb ik, heb ik nou wel altijd gewild, joh? Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat dacht ik wel. Dan moet je me waarschuwen, want dan neem ik mijn camera mee. Ja, is goed. Als ik ga passen, dan bellet ik je. Goed, dan, uh, komt, uh, dan is er uh, is een nieuwe ondernemer gestapt in de zaak op de hoek van de Engelbertstraat. En de uh, Zeestraat, waar vroeger de woonwinkel zat, die is eruit. Daar komen Jos en Rianne Koelewijn met uh, myscootershop.nl. Oh, en okay. en uh, ze hebben in, in Noordwijk een heel groot bedrijf dat scooters verkoopt. En zij kwamen daar langs, ze hebben familie in Zandvoort wonen. Ze kwamen daar langs en vonden het zo'n geweldig punt. Het is er ook heel druk natuurlijk. Dat Zij hebben besloten om dat pand te huren. Dat doen ze dan via Nick Ten Broeke van de, de eigenwijsmakelaar, zeg maar. De, niet makelaar, maar euh, eigenwijsmakelaar. Ja, ja. En daar gaan ze dus een tweede bedrijf in scooters euh, beginnen. Niet alleen voor de verkoop, maar ook is er een monteur aanwezig voor eventuele reparaties. Oké. Okay. Moet je voor hebben, hè? Ja. voor alle twee, denk ik. Ja, ja. Denk ik ja. Zeker in deze Toch? tijd. Ja. ja, absoluut. Dan is er nog een... Uh, uh, we hebben een galerie in Zandvoort, de galerie Artatra. Die is gelegen aan de Kostverlorenstraat. En die galerie-eigenaar, René de Vreugd... die heeft een hele exclusieve galerie daar. Hij heeft twee hele uh, eervolle uitnodigingen gekregen. Als eerste is hij uitgenodigd... om bij uh, de beurs uh, Masters of uh, Luxury... En dat is in de RAI in Amsterdam binnenkort, in de Europa al. En dat is de vorige miljonairver van Amsterdam... een presentatie van zijn concept in de gallery te verzorgen. Dat is een, een, een geselecteerd aantal bedrijven... die in hun eigen marktsegment zich onderscheiden. Zijn galerie is gevraagd om zich voor de sector kunst te presenteren. En dat wil nog wat zeggen. Hij heeft prachtige hedendaags realisme... ...en een geringe mate van abstractie. Hij schildert zo ze ook, zelf niet uh, echt onverdienstelijk. En hij neemt naar die ver mee drie artiesten. voor uh, kunstenaars moet het natuurlijk eigenlijk zeggen. Allereerst uh, de uh, veroord van Franse kunstenaar Alfredo Longo. Die maakt schitterende be beelden, echt waar. En Maar ook van alles uh, van nog wat. Van, van, van bierdoppen tot, tot, tot spijkers, en, en, maar heel erg mooi. Dan neemt hij mee een van de beste fijn schilders. En dat is de Nederlander Brod. Um, hij, hij woont niet meer in Nederland. Hij, werkt in, hij woont in Amerika. En die man maakt zulke mooie dingen. Hij heeft poesenkoppen gemaakt. Ja, dat is een foto gelijk. Dus ongelooflijk. Die neemt hij dan mee. En dan een van de werken van Arve. Uh, en dat is een groot abstract werk dat gegroot is in harts. Okay. Je zou het moeten zien. Het is helaas niet mogelijk om dat op de radio te laten zien. Nee, dat kan waar, niet. Dat nee. was maar waar, hè? Binnenkort wel, hè? Binnenkort wel. Het is he? zo ontzettend mooi wat, wat, wat die man daar in die galerie heeft staan. Geweldig. Dus dat is heel eervol. En het, het is ook een uniek gegeven natuurlijk... dat een galerie uit Zandvoort zich in de top van de Vaderlandse kunstwereld heeft geworsteld, ja. Want hij heeft er heel hard voor moeten werken. Ja, Binnenkort kan je het wel laten zien, hè? Want als wij tv gaan doen... Oe. Ja, nou, oh, dat zou geweldig zijn. Ja, echt waar. Het gaat gebeuren, echt gaat waar. Gebeuren, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, daar wil ik het echt nog even over hebben. Want vanavond is er voor alle medewerkers van CFM. een vergadering in Hoogland. En daar wordt bekendgemaakt waar de nieuwe studio gaat komen. En er wordt ook gevraagd voor medewerking voor verhuizing. voor aanleg van techniek en dat soort zaken allemaal meer. Ja. En de, de, alle, alle leden van. Of, ja, vrijwilligers van CFM Zandvoort. Zijn er voor uitgenodigd? Dat is in Hotel Hoogland aan de voet van de Watertoren. En die vergadering begint om 8 uur en is rond 10 uur afgelopen. Jongens, ga er naartoe. Jongens en meisjes, wil ik zeggen, gaan er naartoe. Is heel belangrijk, want we krijgen een prachtig mooi pand. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik zal een kleine tip van de sluier oprichten. We gaan in ieder geval naar de tolweg. Meer zeg ik niet. Uh, daar gaat de nieuwe studio komen. En tevens wordt er dan in eerste instantie geëxperimenteerd met live beelden via de Tekst TV. En wellicht kunnen we daar komen tot, uh, tot uh, een, een nieuw journaal van Zandvoort. Wie ja. zal het zeggen, Ruud? Ja, wie zal het zeggen? Nou, uh, we willen graag. Dus, uh, nou Joop, weer bedankt voor, uh, voor, alle, voor alle berichtjes weer. Ja, en, uh, graag gedaan. Ja, natuurlijk. Dank je wel. En okay. dan gaan, we, gaan wij nog een muziekje draaien. Toch? Overigens heb ik nu al twee lijstjes ingeleverd voor de vanieljaren. Oh, we zullen ze controleren. We zullen ze controleren. <laughs> yeah. Het is niet onder mijn eigen naam. <laughs> nee. Oh. Nou, we gaan ze controleren, joh. Hey, Oké. Okay. Uh, fijn Fijne uitzending, jongens. Uh, ook met, met de vanieljaren zometeen natuurlijk. Dankjewel. Oké, okay, hopen, dan. Dag, jou. Ik like introduce je oh, hey. you my favorite zanger in the wereld. En ik ben serious. Miss Bonnie Ray. David, I love you. Here we are, 30 years later, after being together on the No Nuke stage.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 I Just walk out. Heard you talk. Well, she's crazy to stay, but you love. try Ja, dit wordt de laatste. Bonnie raid samen met Dave Crosby en Graham Nash. Love has no pride. Nou, even het introotje nog, want verder zullen we waarschijnlijk niet komen. Mag dat die auto nou nee. wel weer goed de en? volgende keer? Ja, dit ja. was voor het Leus. We gaan eventjes de boel klaarzetten voor de vinyljaren zometeen. Tot zo! Tot zo! Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.